Hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. Nederlandse politiemissie meer dan welkom in Kunduz, zeggen Afghaanse vertegenwoordigers. De ombudsman pleit voor meer maatregelen voor leerplichtambtenaren om in te grijpen. En ADHD lijkt een chronische aandoening. Vanmiddag is het bewolkt, dan wordt het geleidelijk droger. Hier en daar komt zelfs de zon er even door. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 7 graden. Ook morgen is het nog bewolkt en regenachtig. Daarna wordt het droog, maar ook kouder. Een incident tijdens de hoorzitting. De hoorzitting over de voorgenomen politietrainingsmissie in Afghanistan. Volgens PVV-kamerlid Hero Brinkman deugt de vertaling niet en schittert een politiecommandant uit Kunduz... waar de missie naartoe zou moeten, door afwezigheid... omdat hij een crimineel is. Verslaggever Wilco Boom, leg eens uit. Ja, Hero Brinkman van de PVV heeft een eigen vertaler. Dat is het voormalige PVDA-raadslid Esan Yami uit Voorburg. En die heeft hem verteld dat er in de vertaling plooien worden gladgestreken. Uh, zouden dingetjes worden verdoezeld. En volgens Brinkman is dat bedoeld om slecht nieuws achter te houden. Nou, om te beginnen uh, is dus wel duidelijk dat de vertaling niet goed ging. Uh, er werd uh, vertaald in het Farsi. En ik heb een medewerker die dat uh, vanuit zijn eigen uh, moedertaal letterlijk uh, verstaat en spreekt. Um, en daarin uh, bleek dus dat de vertaling niet goed was. Daar werd namelijk letterlijk gezegd door de minister van Binnenlandse Zaken van de Afghaanse regering dat hij werd gesmeekt door de Nederlandse landen om te komen. Ja, dat klinkt ingewikkeld welkom. Minister, die gesmeekt wordt om te komen, hoezo dat? Ja, volgens Brinkman moet de minister de aandacht afleiden... van een door hem benoemde politiecommandant in Kunduz. En die politiecommandant heeft zich volgens UNAMA... dat is de VN-missie in Afghanistan... schuldig gemaakt aan mensenrechten schendingen. Die politiecommandant was ook uitgenodigd voor de, heer, voor de hoorzitting... maar die is er niet. En volgens Brinkman is het onbestaanbaar... dat Nederlandse trainers straks Afghanen gaan opleiden... die voor deze man moeten werken. Nou, ik wil dus niet hebben, ik wil helemaal deze missie niet... maar ik wil zeker niet hebben dat straks Nederlandse militairen politieagenten gaan opleiden... die onder een commandant staan van uh, iemand die verdacht wordt... in ieder geval van ernstige mensenrechten schendingen. Dat wil men hier natuurlijk ook niet te horen hebben gekregen. Dus kennelijk is daarom veel druk gelegd op deze minister van binnenlandse Zaken... om hierheen te komen, om in ieder geval niet voor te zorgen dat die politiecommandant hier kwam... en uh, stevig ondervraagd kon worden vanwege dit soort uh, mensenrechten schendingen. Ja, meneer Brinkman. Uh, Wilco, dat, dat klinkt allemaal spannend, uh, maar... Ja, is het allemaal waar? Brinkman kan het wel zeggen, maar klopt het ook. Volgens de voorzitter van de hoorzitting, PvdA-kamerlid Al Bayrak, is het in elk geval zo dat de politiecommandant afwezig is doordat hij door de weersomstandigheden niet kon vliegen van Kunduz naar Kabul en dus ook niet hierheen en dus niet op tijd in Nederland kon zijn. Ja, wat de vertaling betreft, uh, mijn farsi is niet meer wat het ooit geweest is, maar heel interessant is dat zojuist een vertegenwoordiger van Unama op de hoorzitting verklaarde dat de bewuste politiecommandant in het verleden inderdaad wel over de schreef is gegaan, maar dat hij in 2008... Met zijn uh, ja, strijdmakkers uh, zijn wapens heeft ingeleverd en dat hij nadien weer is goedgekeurd door de VN. Een soort stempel van goedkeuring heeft gekregen en sindsdien kan hij dus weer door de beugel. En daarmee lijkt het alsof de soep wat minderheid wordt gegeten dan die wordt opgediend. Once they handed over their weapons, all of us then consider this illegal armed group as disbanded. And then they get a so-called letter of appreciation. And this chief of police got this letter of appreciation by the. In 2008. is formally cleared, so to say. De politiecommandant in Kunduz is dus in 2008 weer goedgekeurd, weer in genade aangenomen door de Verenigde Naties. En voor het overige, het totaalbeeld van de hoorzitting is tot nu toe toch dat de Afghanen zeggen. Alsjeblieft, Nederland, stuur die trainers naar Afghanistan, want we hebben ze nodig. Wilco Dagelijks gaan er tussen de 800 en 1100 leerplichtige kinderen. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 langer dan een maand niet naar school. Dat aantal moet omlaag. De Nationale Ombudsman heeft onderzocht wat de beste methode is om dat aantal naar beneden te krijgen. En we hebben hem nu aan de lijn. Alex Brenning mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Zo'n duizend uh, leerplichtige kinderen dus. 800 tot 1100 die uh, langer dan een maand uh, niet naar school toe gaan, blijkt uit uh, de cijfers. Ja, soms is het. Zes maanden. Ja, en, en en u heeft een methode uh, nou ja, onderzocht wat de methode zou kunnen zijn om dat aantal naar beneden te brengen. Hè? Precies, daar gaat het om. Het is zo dat uh, er veel instanties bij uh, betrokken zijn. De leerplichtambtenaren, de, de scholen, de ouders, uh, het ministerie, uh, ga zo maar door. En wat je ziet is dat uh, er op zich genoeg geld en middelen uh, zijn, maar dat die niet goed worden ingezet. En dat betekent dat de partijen die betrokken zijn bij elkaar gebracht moeten worden. En dat gericht op dit kind een oplossing gevonden moet worden. Waar wordt nu dan op ingezet? Uh, waar... U zegt er, zijn genoeg geld, er is genoeg geld en er zijn genoeg middelen, maar die moeten anders worden ingezet. Die moet, dat moet anders worden ingezet in die zin dat op dit moment doet ieder zijn eigen taak. De leerplichtambtenaar die schrijft met name uh, bekeuringen uit omdat kinderen niet naar school gaan. De scholen die, die zijn bezig met hun eigen organisatie en als er een lastig kind is, ja dan zijn ze liever, die liever, dat kind liever kwijt dan rijk. Uh, en ga zo maar door. Dus iedereen uh, is niet erop gericht dat dit kind geholpen wordt, maar dat de eigen taken goed vervuld worden. Ja. En, en dus moet je die mensen bij elkaar zetten... en dan moeten ze samen aan een oplossing werken, zegt hij. Ja, en dat gebeurt in de praktijk op een aantal plaatsen. Al dat leerplichtambtenaren verschillende instanties bij elkaar harken... en zeggen van hoe moeten we nu voor uh, Theo of Kees een uh, goede oplossing vinden. En dat lukt dan ook heel vaak. Dus ja. het is oplosbaar, alleen het gebeurt niet. En, en dus de leerplichtambtenaar, die zou, die zou het wat, uh, wat meer voor het zeggen moeten krijgen... Precies. De leerplichtambtenaar moet zijn taak wat ruimer opvatten. Niet alleen bekeuringen uitschrijven, niet alleen letten op leerplicht... maar ook op het recht van kinderen om te leren. En uh, die moet ervoor zorgen dat, uh, dat er goed samengewerkt wordt... en dat er een plek op een van al die scholen te, tevoorschijn komt. En, en zijn er dan uh, ook voldoende leerplichtambtenaren... om dat uh, overal in Nederland uh, uh, te controleren en om die taak uh, te doen? Op zich wel, alleen de gemeentebesturen moeten wel heel duidelijk tegen de leerplichtambtenaren zeggen: jullie zijn er niet alleen voor de leerplicht, maar ook voor het leerrecht. En bovendien moeten de leerplichtambtenaren ook uh, zelf die instelling kiezen. Hè? Dat ze gewoon zeggen: van ja, inderdaad, wij staan er voor de kinderen en niet voor de uitvoering van de wet. Ja, dat is helder. De gemeenten moeten er vooral mee aan de slag, begrijp ja. ik, meneer Brenningmeijer. Ik dank u wel voor de uitleg. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is het NOSUL, door Alt Megens. Minister Schult van Hagen geeft het CBR, dat over de rijbewijzen gaat, tot juni om de organisatie op orde te krijgen. Ze denkt dat er een ingrijpende reorganisatie nodig is. Het CBR kant met financiële problemen, onder meer door een dure pensioenregeling en door gebrekkig intern toezicht. En verder heeft onderzoek uitgewezen dat het CBR slecht presteert en dat er veel schort aan de arbeidsverhoudingen. Drie leden van de Raad van Toezicht hebben hun functie neergelegd... om te helpen het vertrouwen tussen de Raad, de directie en het personeel te herstellen. Vorig jaar heeft het CBR ook een nieuwe directie gekregen. De Palestijnse president Abbas ontkent dat hij vergaande concessies heeft gedaan... in de vredesonderhandelingen met Israël. Hij zegt dat de documenten die gisteren door verschillende media zijn getoond... afkomstig zijn van Israël in die documenten staat dat het Palestijnse gezag... veel grond in Oost-Jeruzalem met Joodse nederzettingen... aan Israël wilde geven. En ook stellen de media dat het Palestijnse gezag... in 2008 wist dat Israël de Gazastrook zou binnenvallen. Hamas is woedend op het Palestijnse gezag... en spreekt van verraad. Hamas heeft de macht in de Gazastrook... het Palestijnse gezag op de westelijke Jordaanoever. De Israëlische minister Lieberman van Buitenlandse Zaken... zegt naar aanleiding van de publicaties... dat alleen een langdurig tussenakkoord... met de Palestijnen kans van slagen heeft. Er wordt in België flink nagepraat over de grote demonstratie van gisteren. In Brussel protesteerden toen tienduizenden mensen tegen het uitblijven van een regering. Als het zo doorgaat, dan kan België wereldrecordhouder formeren worden. En daar zitten de demonstranten niet op te wachten. Maar of dit protest nou geholpen heeft, slaggever Martijn van der Zanden. Yes, we come. De Belgen zijn er klaar mee. Ik vind dat het te lang geduurd heeft. Veel te lang. Het formeren van een regering duurt zo lang... dat er gisteren bijna 35.000 mensen in Brussel de straat op gingen. Met een duidelijke boodschap. Dat ze een beetje werk ervan maken... We willen vooruit en hier achteruit. Politicoloog Dave Sinardet van de Universiteit in Antwerpen is niet verbaasd over de hoge opkomst. Er is een tijd een onverschilligheid geweest bij een groot deel van de bevolking tegenover die politieke crisis. Maar ondertussen ja, is die onverschilligheid toch een beetje veranderd in meer verzet of uh, ergernis of uh, protest. Want dat, dat, zie je, dat zie je dus gisteren. En dus in die zin is het niet zo verwonderlijk uh, dat dat nu echt tot de uiting komt, ook op de straat. Wat zegt dat nou, zo'n grote, zo grote opkomst, dat er zoveel mensen demonstreren? Wel, dat betekent alleszins dat uh, een heel aantal mensen wel met de politieke situatie begaan zijn. Hè. Sommigen zien er ook uh, een signaal in van de, de Facebook-generatie. Uh, ik denk dat dat voor een deel klopt. Hè. Het initiatief komt uh, effectief van uh, enkele Vlaamse studenten. Is uh, heel kleinschalig begonnen via een oproep op Facebook. Uh... Maar, maar is het leeft het inderdaad extra misschien bij jongeren? Wel, het leeft denk ik voor een groot deel wel bij jongeren, maar ik denk ook wel dat, uh, dat, dat de betoging uiteindelijk ook wel, wel vrij divers was en dat er ook wel, wel, wel heel wat ouderen waren die uiteindelijk ook zijn opgekomen, misschien dan eerder als gevolg van de berichtgeving daarover in de traditionele media. Het is natuurlijk een, een signaal dat er af is gegeven. Denk je dat het ook opgepikt wordt door de Belgische politici? Je ziet nu al natuurlijk dat de verschillende politieke partijen het vooral interpreteren in het licht van hun eigen programma en hun eigen ideeën. En ja, zo wordt dat signaal natuurlijk ook al vrij diffuus. Dan hebben ze het Eigenlijk niet heel goed begrepen, toch, waar die betoging nou voor bedoeld was? Nee, dat denk ik inderdaad ook, dat ze het misschien niet helemaal goed begrepen hebben. Want uh, uiteindelijk lijkt het er een beetje op dat die betoging dan toch weer het onderwerp wordt van, uh, ja, van, van, van partijpolitiek uh, gekibbel. En uh, ik denk inderdaad dat dat net het signaal was uh, dat men niet zou moeten geven naar die betoging. Drie kwart van de kinderen met ADHD groeit nooit over de aandoening heen. Blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar ADHD in Nederland. Het onderzoek is gedaan door het Trimbos Instituut. Zegt dat bijna 3% van de kinderen last heeft van ADHD. Sandra Kooij is psychiater en ze doet al jaren onderzoek naar de ziekte. Ze schreef het voorwoord bij het rapport. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kooi, 3%, dat wil zeggen bijna 3% van de kinderen. Is dat, is dat veel eigenlijk? Nee, dat is eigenlijk wat we verwachten op basis van internationaal onderzoek en ook Nederlands onderzoek. En De prevalentie is ook nog wel eens wat hoger beschreven voor de Nederlandse populatie. Zo rond de 5% bij kinderen en rond de 3-4% bij volwassenen. Dus eigenlijk valt het nog mee in dit rapport. Want je hoort er zoveel van de laatste jaren eigenlijk, hè? Ja, dat vind ik een goede ontwikkeling, want ADHD komt dus veel voor en dit rapport bevestigt dat nog eens... En het is tijd dat we ADHD wat meer serieus gaan nemen en niet alleen opvatten als een modediagnose. Toch veel zegt u, want ook al gaat het maar over 3 tot 5 procent. U noemt dat veel. Ja, als je zegt 5 procent, dat is toch 1 op de 20. Dat vind ik best veel. Dat betekent dat we allemaal mensen met ADHD in onze omgeving hebben of dat ja. we zelf uh, aangedaan zijn natuurlijk. Ja, dus mensen die zeggen dat het een, een modeziekte is bijvoorbeeld, zo'n term? Ja, dat komt omdat het nu veel bekender is dan vroeger. En dat komt ook weer omdat we veel betere behandelingen hebben. ADHD kan goed behandeld worden, dus het heeft ook zin voor mensen om de diagnose te krijgen. En dat betekent dat ADHD als het ware ook in het taalgebruik doordringt. Dus een, een, een druk feestje noemen we een ADHD-feestje of een chaotische huishouden noemen we een ADHD-huis... Dus dat is eigenlijk de emancipatie van, van het concept, dat we dat steeds beter begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Maar dat is nog iets anders dan dat het een mode is. Oké, okay. voor het eerst dat het op deze grote schaal is onderzocht. Dank u wel. Applaus. Sport. Sport, we gaan weer naar Mark Brasser, die is weer aangeschoven. Vorige uur, Mark, vertelde je dat Rafael Nadal op het punt stond om te winnen van Silic in Australië. En is is dat, dat, uh, ja, dat heeft hij ook gedaan, inderdaad. Hij, ja. Ja, die beslissende break bij 3-3, het werd 4-3... en hij liep vervolgens uh, heel makkelijk door naar 6-3. Dus uh, Nadal is door en daarmee zijn de kwartfinales bij de mannen compleet. Ja. Moeilijk heeft hij dus helemaal niet gehad eigenlijk. Hij ja. heeft het niet heel erg moeilijk gehad. Het, het, het echte toernooi ja, ja, gaat nu beginnen met, met de kwartfinales. Nu gaan er ook al hele andere dingen meespelen. Okay. Dan uh, de vrouwen, Kim Kleisters. Uh, niet zwanger. Nee. Net, begon, nee. net begonnen tegen Makarova. Ja, ze heeft het moeilijk Kleisters. Ze kwam wel een break voor. Stond 2-0 voor. Uh, maar werd meteen eigenlijk teruggebroken. Die Katarina uh, Makarova. Goede speelster. Linkshandige speelster die het kleisters op dit moment erg moeilijk maakt. Wonel van Ivanovic en Petrova. Twee geplaatste speelsters. Het is 4-4 uh, in de eerste set. Ik zie net dat Kleisters uh, er uh, game houdt. Dus ze komt op een 5-4 uh, voorsprong. Ja. Maar ze heeft het lastig. Oké, okay. Dankjewel, Mike Brasser. Nog één keer de belangrijkste onderdelen. Dat wil zeggen de belangrijkste punten uit deze uitzending. PvV-Kamerlid Brinkman trekt vertaling-Afghaanse vertegenwoordigers tijdens hoorzitting in twijfel. De nationale ombudsman wil meer mogelijkheden voor leerplichtambtenaren. om zo'n duizend langdurige spijbelaars weer terug naar school te krijgen. En driekwart van de kinderen met ADHD groeit nooit over de aandoening heen. Lijkt allemaal uit het eerste grootschalige onderzoek naar de ziekte in Nederland. Dan de hoorzittingen over een nieuwe missie naar Afghanistan. Daar hebben we het net over gehad. En daar gaat het vanavond in het Radio 1 ook over. Vanaf half vijf het Radio 1 -journaal... Nieuwe stijl kunnen we zeggen, met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Tim Overdijk zit hier uh, aan tafel. Tim, jij wil iets weten van de luisteraars, hè? Ja, wat wij van de luisteraars willen weten... welke vraag wilt u in ieder geval beantwoord hebben? Kortom, wat is dé centrale vraag voor de luisteraar... tijdens die Afghanistan-hoorzittingen? Reageren kan via Twitter, onze eigen account, @apastaart. NOS Radio 1, of via ons weblog op nos.nl. Daar ook meer informatie over en live beelden van de hoorzittingen. En die reacties die nemen wij dan mee, Lucelle en ik... vanmiddag in het NOS Radio 1-journaal, vanaf half vijf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen deel 2 van NCRV's Lunch. De economie trekt weer aan. Uw bedrijf heeft weer volop kansen. U bent er klaar voor, maar uw bank nog niet. Wat doet u? Praat eens met IFN Finance over uw mogelijkheden. Die gaan misschien wel verder dan u denkt. Maak vandaag nog een afspraak en kijk op IFN.nl. Kansen, pak ze. Samen met IFN Finance. Jouw persoonlijke aanbod van actuele vacatures... direct in je mail of je mobiel of online. nationalevacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland. Kansen, pak ze. Kijk op IFN.nl en maak direct een afspraak. Tijdens dit reclameblok had u voor 299 euro uw vacature 60 dagen online kunnen plaatsen. Ga snel naar nationalevacaturebank.nl, de grootste site van Nederland. Met Hans. Ja, hé, hey, Suzie, met de agenda. Hé, ik ben al verboden op eBay. Wat? Nou, met de agenda. Wat is er zo leuk? Nee, nou ja, Tanya, die zet een hele rare foto op Facebook. Oh, even chatten hoor, wacht even. Hé, hey? hey, die agenda die mail ik je anders wel even, ja? Oké, okay, doei. D nou ja.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hij speelt een prominente rol in de Eerste Kamer... ondanks dat hij maar in zijn eentje daar zit. Toch geeft die ene stem van hem geregelde doorslag. Hoe groot is eigenlijk de invloed van Henk ten Hoeven van de onafhankelijke senaatsfractie? We gaan zometeen met hem praten. Deel 1 van het radiodagboek van zangerpresentator Xander de Bujonier. Hij is de presentator van de serie Vrienden van Amstel Live concerten in Ahoy. En Xander is nog steeds erg populair. Ik wil je alleen zoenen, ik wil je alleen zoenen. Ik wil je alleen zoenen. Oh, één op de wang dan, één op de wang dan. En naar half twee is stand.nl en daarin gaat het over de plannen voor een nieuwe Afghanistan-missie van het kabinet. U kent het verhaal intussen, 545 Nederlanders naar het noordelijke Kunduz en allemaal om politieagenten daar te trainen. De Tweede Kamer beslist deze week of er steun komt voor zo'n nieuwe missie. Vanmorgen is die hoorzitting van de Kamer begonnen, zijn ze druk mee bezig nu. En uit de Wikileaks-documenten die in handen zijn van de NOS blijkt dat de problemen rond de politieopleiding in Afghanistan zo groot zijn... dat het maar de vraag is of Nederland daar echt iets kan betekenen. Dus de stelling.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 Henk ten Hoeve in potentie volgens mij een cultfiguur, Want hij kan waanzinnig... Uh, uh, ja, je, je, hij laat zich niet in zijn kaart kijken. En hij stemt dus nou, soms namelijk, neemt de oppositie nou, is en welke soms niet. Ja, de OSF, als u er nooit van gehoord heeft, dat is niet vreemd. Dat is namelijk een verzameling van provinciale partijen. Ja, doordat we sinds kort een minderheidskabinet hebben... en de PVV voorlopig nog afwezig is in de Eerste Kamer... speelt één Friese meneer daar opeens een prominente rol. Zo zorgde hij vorige maand met zijn ene zetel voor een meerderheid in de Senaat... tegen de snelle invoering van een BTW-verhoging voor theater- en concertkaarten. En de naam van deze plotseling prominente meneer is Hendrik ten Hoeven. U hoort het al, volgens sommigen sommige is hij zelfs een cultfiguur en hij bemandt de onafhankelijke senaatsfractie in de Eerste Kamer. Meneer ten Hoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Toch even nog ter verduidelijking, hè? Wat, wat is dat precies voor Club, die onafhankelijke senaatsfractie? De, de, de, het is een samenwerking, een vereniging van een aantal provinciale partijen. Ik zit hier in Friesland, ik ben lid van de Friese nationale partij. Maar in een hele hoop provincies bestaan ook provinciale partijen. En allemaal met elkaar levert dat één Eerste kamersetel ja. op. Het zijn er geloof ik veertien in totaal, hadden we even geteld vanochtend. Alle partijen bij elkaar wel, die hebben niet allemaal statenvertegenwoordigers, moet je erbij zeggen. Maar inderdaad, het zijn veertien partijen. Maar die vertegenwoordigt u eigenlijk in die ene zetel dan? En, maar die hebben niet ja. allemaal dezelfde standpunten toch, lijkt me? Nee, die hebben niet noodzakelijk altijd precies dezelfde standpunten. Van de andere kant is mijn ervaring ermee... want ik was daar eerst ook wel wat bang voor hoor, toen ik in de Kamer kwam... maar mijn ervaring daarmee is toch dat die standpunten... over het algemeen wel vrij dicht bij elkaar liggen. En dat is, als je daar goed over nadenkt, ook niet zo'n heel groot wonder. Kijk, het zijn toch allemaal partijen... die proberen hun hele provincie te vertegenwoordigen, hè? En voor de belangen van die provincie en van de identiteit van die provincie op te komen. Uh, de, dat betekent natuurlijk automatisch dat je, uh, dat je, dat je niet de, de politiek gesproken extremen van links of rechts opzoekt. Uh, en het gevolg is dan dus dat je uh, alles wat zich voordoet met een uh, zeker zakelijk pragmatisme uh, moet benaderen. Uh, dat betekent in de praktijk uh, zeg maar een politieke middenpositie. Dat hebben al die partijen toch eigenlijk wel gemeen met elkaar. Dus ik heb het gevoel dat ik ze toch wel uh, als één persoon kan vertegenwoordigen. Ik ga even naar een andere microfoon. Want de, de, mijn microfoon deed ineens niet... Ja, nee, dat gaat hier even iets niet goed. Maar goed, dat, dat is nu opgelost. U kunt mij verstaan. Luisteraars, ja, ja. luisteraars, kunt u mij ook allemaal verstaan? Ik geloof het wel. <laughs> um, nee, ik vroeg me even af... Um, uh, kijk, bijvoorbeeld, bij, ik, ik noem wat, de ontvolking van het, van de, van het platteland... dat, dat speelt in, uh, in, in Limburg en dat speelt in het noorden en zo... En daar kan je natuurlijk ja. met z'n allen wel uh, op één lijn komen. Maar bijvoorbeeld die concerten ja. en theaterkaartjes... dat is natuurlijk een, een onderwerp, ja, daar vindt de een dit van... en daar vindt de ander dat van. Hoe, hoe gaat u daarin te werk dan precies? Oh, daar, daar, daar, daar, kunnen, daar kunnen inderdaad best verschillende meningen over bestaan... in ieder geval wat de, wat de exacte uitwerking ervan betreft. Uh, hoe we te werk gaan... kijk, ik, ik moet mijn eigen mening bepalen... en ik moet ook als Kamerlid mijn eigen standpunt daarbij innemen... maar het is natuurlijk van heel groot belang dat ik contact hou met mijn achterban... en ook weet wat daar speelt. Maar ook in dit soort zaken uh, geldt natuurlijk... Dat, uh, dat hier nooit heel extreme standpunten zullen gebeuren. Uh, het, het standpunt dat wij ingenomen hebben is... je moet in ieder geval iedereen op een redelijke manier behandelen. Er is niks op tegen om sectoren, maar dan ook liefst hele sectoren de normale btw te laten betalen. Maar je moet wel zorgen dat ze dat op een redelijke manier kunnen ja. verwerken. Ja. Dus je mag ze er in ieder geval nooit van de ene dag op de andere mee confronteren. Nee. Nee, maar ik, ben, ik ben zo benieuwd hoe u dan te werk gaat. B belt u dan die veertien uh, partijen eerst weer bij langs... om een standpunt oh, nee. te bepalen? Hoe weet nee, nee, nee, dat? Nee, nee. Zo, zo ingewikkeld is het helemaal niet. Wij hebben vrij regelmatig contact. Er zijn bestuursvergaderingen waar alle partijen zijn vertegenwoordigd... en waar uh, aan de ene kant organisatorische dingen natuurlijk aan de orde komen... maar waar ook politieke dingen aan de orde komen... Dus dat is in hoofdzaak de manier waarop uh, wij de zaak moeten coördineren. Ja. En dat lukt ook goed, ja. daar worden de zaken doorgesproken. Nou hoorden we net dat stukje uit de wereld draait door, hè? dat was uh, parlementair journalist Pieter van Os van NRC Handelsblad, die noemde u zelfs een cultfiguur. Uh, maar goed, daar kan je van alles van zeggen. Bent u, bent u zich dat <laughs> ja. bewust trouwens dat u een cultfiguur bent? Nee, ik kan mij bij die uitdrukking helemaal niet veel <laughs> voorstellen. <als> het, nee. <laughs> nee. Nou, laten we <laughs> nog even luisteren wat hij daar, uh, wat hij daar precies zei over, over de interessante positie die u hebt in de, in de Eerste Kamer. Een Fries, die in zijn eentje daar dus kan bepalen... ik stem mee met de oppositie of mee met de regering. Want het hangt dus steeds op één stem. Het is het, eigenlijk 50-50 ja, het is. Het hangt net om één stem. En hij heeft bijvoorbeeld nu voor elkaar gekregen om het kabinet ertoe te brengen... waar Rutte helemaal geen zin in had, dat zei hij ook in het debat... om uit het paspoort, moet u thuis maar even kijken... in, het, in uw paspoort staan in sommige talen het woord Holland. En hij zei, dat wil ik niet, ik kom uit Friesland en er moet Nederland in staan. Ja, is, is het inderdaad wat hij hier suggereert? Dat u daarom uh, uw bezwaar tegen die btw-verhoging... Uh, uh, laten we zeggen dat dat ook een soort, soort uh, handeltje wordt dan in die eerste nee, kamer? Nee, nee, nee. nee. Hey, laten we daar alsjeblieft duidelijk over zijn. Dat kan natuurlijk nooit een handeltje zijn. Je bepaalt je standpunt daar op basis van wat je meent dat juist is. Dat het goed is voor het land. Dat is het standpunt. Uh, dat, er, uh, dat er vanwege de positie... Uh, de, door de regering wat meer neiging bestaat om ook te luisteren... naar wat wij graag willen, uh, dat is misschien wel logisch. Maar dat heeft niet te maken met een handeltje. heeft er niet mee te maken dat ik daardoor uh, iets terug zou moeten geven. Of zo. zo ervaar ik dat niet. Nee. En ik, uh, ik ga ervan uit dat de regering zich dat ook bewust is. Maar als u... Als u Kijk, maar het is, Nee, ik wou zeggen, als u... Als u uh, wilt, dat, dat voorbeeld wat hij noemt van dat Nederland en dat Holland in het paspoort... dat wilt u graag geregeld hebben. Dan is het toch handig dat je daar dan uh, iets voor, voor terugkrijgt, lijkt me. Ja, nou, maar kijk, dat, uh, dat voorbeeld van dat Nederland in het paspoort... Dat heb ik als... Uh, ik heb dat eerst in de Kamer naar voren gebracht. En de regering was daar niet zo erg enthousiast over. Want die zei je, Ja, moet je je voorstellen bij zo'n onderwerp. Die zei je, in bepaalde landen in Oost-Europa is Holland bekender dan Nederland. Dus laten we daar nou Holland in zetten. Dat was in ieder geval de, re de redenering. Dat gaat natuurlijk niet op. In een officieel document als het Nederlandse paspoort... hoor je ook de officiële uitdrukking voor het land te gebruiken. En die bestaat in al die talen. Dus dat was ook helemaal geen probleem. Ik heb dat als motie naar voren gebracht. En alle partijen hebben die motie gesteund. Dus het lag ook voor de hand dat de regering dan uiteindelijk zegt... Ja. oké, okay, dat ja. doen we. Zeg, waar, waarom bent u eigenlijk de vooruitgeschoven post... namens al die provinciale partijen? Nou, een rol daarin zal vast meespelen... dat de Friese nationale partij in wezen... de, de grootste van de provinciale partijen is... En dat is natuurlijk ook wel een beetje begrijpelijk... omdat uh, de situatie hier in Friesland toch wat meer uitgesproken... wat meer specifiek is dan in de meeste andere provincies. Hè? Ja. Naast, naast alle andere vraagstukken van provinciaal belang en provinciale identiteit... speelt dat hier nog, nog duidelijker door, door de aanwezigheid van de taal. Ja. Dat, heeft wat, dat heeft effect. Op... ze zijn kennelijk tevreden, ook in de andere gewesten... dat ze zeggen, nou, laat en ten het maar opknappen allemaal. Nog even één ding, want er zit een unicum aan te komen hè, voor de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil dat de Senaat een parlementaire enquête gaat houden... na de privatisering van de afgelopen twintig jaar. De Eerste Kamer heeft dat nog nooit gedaan, zo'n enquête. Wat, wat vindt u van dat idee? Ja, op zichzelf heeft de Eerste Kamer het recht om een enquête te houden. En als het onderwerp belangrijk genoeg is, dan is dat natuurlijk ook zinvol. Alhoewel de Kamer zich, uh, dat zeg ik er maar uitdrukkelijk bij, ook bewust moet zijn van zijn toch wat beperktere mogelijkheden dan de Tweede Kamer. Uh, leden van de Eerste Kamer zitten daar in principe in een, in een soort van deeltijdbaan. Eén uh, dag in de week. En de rest van de week hebben de meesten een andere baan. Wow. Dus je u weet de vraag niet, nog, hè? Je kan niet helemaal... Als, ja, ja, ja, ja, ja, wat wat ja, u van dat ver... voorstel vindt van de ChristenUnie? Ja, in principe ben ik het er mee eens... dat hier een heel belangrijk, een heel belangrijk probleem ligt, wat het waard is. Het gaat over, het gaat over de, de, de, de marktintroductie ja. in een aantal sectoren... die vroeger helemaal door de overheid werden geregeld. Ja. Nou, Dat is iets wat in dit land een enorme, een enorme invloed heeft gehad... op de manier waarop van alles en nog wat geregeld wordt... in de zorg, in het onderwijs, in, de, in het openbaar vervoer... Uh, de, in, de, in, de, in de energievoorziening. Dus misschien maar zo'n eerste kamer heeft het. Iedereen ja, iedereen heeft het gevoel dat dat niet in alle opzichten goed gegaan is... maar niemand weet eigenlijk precies hoe ver je daar wel mee moet gaan... wat daar nu precies wel goed aan gegaan is en wat niet goed ja. gegaan is... en ja. waar dat aan ligt. Dus het is een onderwerp wat zich wel leent voor een heel uitgebreide enquête. Ja. Nou weet ik nog eigenlijk niet of u nou ja gaat zeggen of nee... als de ChristenUnie ik, met dat voorstel ik, komt. De, ik denk dat dat voorstel moet verder besproken worden... en het moet dus even op al zijn meritus bekeken worden... maar mijn eerste, mijn eerste insteek is, ja. ik ben daar niet op tegen. Nee. Ik dank u voor het gesprek, meneer Henk We hebben wat meer van u gehoord nu en we, we weten ook wat meer over uw werk daar in die Eerste Kamer... namens de onafhankelijke Senaatsfractie. Het Radio Dagboek. Deze week met Sander de Bichignier. En het uh, draait allemaal om de vrienden van Amstel Live. Ja, deze hele week zijn er in Ahoy concerten van die vrienden van Amstel Live. Uh, Sander, zang, Xander, zanger Xander... Xander Zanger. De, de busonier die is de gastheer van allerlei Nederlandse artiesten daar. Hij kondigt ze ook aan natuurlijk en hij zingt zelf ook een moppie mee. En voordat het evenement begon nam Xander nog even de tijd om met de fans op de foto te gaan. Hey, oh, leuk, gezellig, gezellig, gezellig. Uh, Leuk dat jullie er zijn wou. Op je ja. nou een rond de banje. Helemaal Hollands. Nee, ik, ik ga even de mensen toespreken. Toe ik sta hier even boven en het leek mij wel als het net is om als gastheer van het nieuwe vrouw even een klein woordje tot jullie te richten. Was eerst. Ik was eerst, ik nee. nee. nee. Hij gaat liepen met een vrouw mee. We nee. ja, staan nog meer mensen te wachten. Ik wil je alleen zoenen, ik wil je alleen zoenen. Je alleen Eén oh, nee. oh, op de wang dan, één op de wang dan. Woehoe! met z'n allen op de foto. Ik wil ook even drie zoenen. Nee, we alle... Ik probeer wel altijd een beetje te verplaatsen... in het feit dat je iemand misschien blij kan maken... of dat je dat voor een ziek kindje doet, of voor iemand... Weet je wel, die er niet is, of gewoon iemand... om sowieso iemand gewoon blij te maken. En dan is het natuurlijk een kleine moeite. Dus dan vind ik het niet zo, eh, niet zo erg om te doen. Soms kan je maar beter even één keer een zoen op je wang laten geven... dan de hele discussie aan te gaan dat dat niet mag of zo. Want dan duurt het allemaal nog veel langer. Dus dan... Uh, ja, weet je... Ik bedoel, er zijn natuurlijk grenzen. En, uh, maar ja, gewoon, eh, ja, als iemand eens een keer een kus op je wang geeft... dan vind ik het niet erg. Maar als dan iedereen het wil doen... dan zeg ik wel op een gegeven moment... weet je... Uh, tot hier en niet verder. <laughs> maar wel vriendelijk eh, Want... Het heeft toch geen zin om als een chagrijn te gaan rondlopen, want, want zo voel ik het ook niet. En Dat heeft ook helemaal geen zin. We het het zijn allemaal mensen en ik, ja, ze hoeven me niet meer te maken dan ik eigenlijk ben. Ook niet minder, maar ook niet meer. <laughs> nou, we lopen hier dus nu door de catacomben, langs alle kleedkamerdeuren. Ja, iedereen, elke band heeft een beetje zijn eigen kleedkamer. Laura Jansen, de drieërs... En uh, Nicky hier, de ballonnetjes hangen hier. Want natuurlijk heeft Nick een, een dochtertje gekregen. Nou ja, hier zit Guus Meeuwens. Ze heeft het een beetje aangekleed voor ons. En uh, ja, Wij lopen dus constant allemaal bij elkaar naar binnen. Guus is dan toevallig een hele goede vriend. Nou, ik vind het ontzettend leuk als, als we zeg maar, weer nieuwe artiesten doorbreken. Ik weet nog goed dat ik hier een paar jaar geleden stond met, met, met Guus Meeuwis en met Frank Boeien te praten. En nou, uh, ja, voor ons is dat een oudere generatie. Dus waar waren helemaal. Weet je, onder de indruk van hem toen we hem voor het eerst zagen. En nou, en nu. En op een gegeven moment kwamen de jongens van Direct binnenlopen. Ook een aantal jaar geleden. Toen dachten we ineens: hé hey, shit, wij zijn nu de oudere generatie. En nu gaat dat gewoon alleen maar door. Dus je wordt ouder natuurlijk. Maar ik vind het alleen maar leuk. Want het is. Het houdt de muziekwereld natuurlijk ook levend en, en iedereen is zo aardig tegen elkaar. Ik, ik, ik merk althans om mij heen helemaal niets van afgunst of zo onder elkaar. Het is echt een vriendenclub ook. En uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik wel zo gezellig natuurlijk. Sander, ga naar boven voor je eerste presentatie. Heb je een kaartje bij of kan je hem uit je hoofd? Ik ken hem wel uit mijn hoofd, denk ik. Gezellig, hè? Wat toch wel spannend en bizar dan dus vol. Ahoy, en dan zometeen de mensen toespreken. Het blijft altijd nog een beetje surrealistisch. Dan lopen we nu even een fantastisch EHBO-kamertje in. Wat niet als EHBO-ruimte wordt gebruikt. God, die zou nu goed worden hier belanden. Jongens, dit is een hok dat is nog niet klaar, hoor. Ja, ik vind het zo leuk. Ik sta wel eens, ik sta wel eens werkelijk in een bezemkast te wachten en dan is er bijvoorbeeld een filmpje. En dan moet ik wachten zodat het filmpje is ingezet en daarna uit die bezemkast komen. En ik stond naast, eh, laatst langs twee omgekeerde trekkers met eh, van die zemen erop. En ik stond te wachten, maar toen ging het apparaatstuk. Dus heb ik 35 minuten in zo'n bezemkast gestaan, maar dat vind ik zo mooi. Want dat, dat is eigenlijk bijna rock'n'roll, vind ik, hè. Want dat houdt je wel een beetje gewoon, zeg maar, of normaal. Soms heb je de uitschieters en... maar dit vind ik bijna even leuk. We gaan nu verklappen over de show. Laat dat gewoon lekker over u heen komen, namens Amstel, geniet, een fijne avond. Soms vergeet je het wel eens, dan denk je nou, dan loop je rustig naar boven, je hebt net uh, wat gegeten, je gaat even naar het toilet en dan ineens sta je daar en dan boem. Dus, uh, maar goed, de kop is eraf, ik kan lekker uh, weer door, dat is toch altijd wel fijn als een beetje de kop eraf is. Ik hoor het dagboek van Zander de Bujonier, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen gaat het in stand.nl ook over de nieuwe afghanistan missie die het kabinet heeft voorgesteld. Hoorzitting is nu druk bezig en u mag uw mening ook geven. Ze luisteren vast mee wat u vindt. Dus maak gebruik van die mogelijkheid, zou ik willen zeggen. Dat zometeen. Nu eerst Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal. De NAVO en de Europese Unie hebben een gemeenschappelijke visie op de Afghaanse politie. Ze willen allebei een politie die de wet handhaaft en in dienst staat van de bevolking. Dat hebben de Duitse generaal Friedrich en vertegenwoordigers van de EU verzekerd... tijdens de hoorzitting over de politietrainingsmissie in Kunduz. Ze erkenden dat de opleiding van Afghaanse politiemensen tekortschiet. Juist daarom zien ze voor de Nederlandse politietrainers een belangrijke rol weggelegd. Minister Schultz van Hagen geeft het CBR dat over de rijbewijzen gaat... tot juni om de organisatie op orde te krijgen... Ze denkt dat er een ingrijpende reorganisatie nodig is. Het CBR kant met financiële problemen, onder meer door een dure pensioenregeling en door gebrekkig intern toezicht. Op de lijst van landen waar kanker het meest voorkomt, staat Nederland op een twaalfde plek. Denemarken staat op één. Dat Nederland hoog op de lijst staat, komt enerzijds door een goede diagnose en registratie van de ziekte. Maar ook doordat in Nederland veel wordt gerookt en alcohol wordt gedronken. En doordat steeds meer mensen te zwaar zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl van Berg. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl. Vandaag uh, moet er besloten worden, nou dat is niet helemaal waar, deze week moet er besloten worden. Uh, vandaag uh, verschijnen tal van deskundigen in de Tweede Kamer om hun visie te geven op de politietrainingsmissie naar Afghanistan. En Later deze week dus moeten de politieke partijen dan echt een beslissing nemen. D66, GroenLinks en de ChristenUnie, ja uh, voor die partijen is deze hoorzitting zeer belangrijk. Het is een enorme klus om daar een goed functionerende politiemacht op te zetten.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 Is dat nou een goed idee? Voorstanders benadrukken dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van Afghanistan... zodat het land zich kan ontwikkelen tot een rechtsstaat. De macht van de Taliban wordt ingeperkt. Tegenstanders zijn bang dat de trainingen weinig nut hebben... en zien veel gevaar ook voor de politietrainers daar in Kunduz. Wegen de voordelen tegen de nadelen op. Ik praat erover met Atsu Nikolai. Die is hier al vaker over dit onderwerp te gast geweest. En ook nu weer, goedemiddag meneer Goedemiddag. Bedrijf. Tweede Kamerlid voor de VVD. Um, u weet het, de drie keuzes, daar komen ze. En u mag ja of nee zeggen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is een hele mooie. Uh, ik zei geloof ik ja. Deze missie is het geld dubbel en dwars waard. Ja. Ik had graag in de schoenen van Uri Rosenthal willen staan. In welk opzicht? Uh, nou, dat, dat, u, dat u minister van Buitenlandse Zaken <laughs> was geweest. Nou, dus is in ieder geval een hele verantwoordelijkheid die nu op zijn schouders gerust... maar dat is het hele kabinet en straks ook uh, ja. de Kamer. Ja. Goed, de stelling dus waar ook de luisteraars op kunnen reageren. De politietrainingsmissie naar Afghanistan is zinvol. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Als gezegd, meneer Nicolae u was al eens vaker te gast hier over dit onderwerp. Toen was u ook steeds voor die missie. Dus ik ga ervan uit dat u ook ja zegt tegen die, uh, tegen die stelling. Dus eens? Ja, ik zeg ja tegen deze stelling. Zeker. betekent dat eigenlijk, het vroeg me net af, hè, dat de VVD sowieso voor is. Ook na wat er allemaal nog voor de rest voorbij komt deze week in die hoorzitting. Nee, nee, nee, ik heb steeds gezegd dat wij principieel hier... Uh positief tegenoverstaan. Dat is zo'n zo politieke formulering, maar dat betekent natuurlijk wel wat. We vinden het een goed idee. Maar elke missie, en zeker een missie zoals deze... Uh, is risicant uh, en heeft heel veel haken en ogen... En voor de VVD-fractie geldt hetzelfde als voor alle fracties, mag ik hopen in de Kamer... dat je echt alles goed en helder wil hebben ja. voordat je definitief ja zegt. Dus het formele besluit van de VVD, dat nemen wij eh, donderdag... als ook het ja. plenaire debat daarover heeft ja. plaatsgevonden. Dus theoretisch kan het nog zo zijn dat er nu in die, in die hoorzitting iets naar voren komt... wat zegt. zeggen, ja, dit, dit, dit gaat echt te ver en dit, dit kunnen wij ook niet voor onze rekening nemen. Ja, en je moet natuurlijk wel begrijpen dat de, de achtergrond hiervan is een initiatief... wat juist uit de Kamer is gekomen... En daar past dit op zich heel goed in. En daar was ik toen ook voor namens de VVD. Dus in die zin denk ik dat dit een heel goed idee is... waar we al eerder uh, intensief over hebben nagedacht. Maar de precieze uitwerking moet altijd uh, onder loep gelegd worden. En dat is wat vandaag gebeurt. Ja. En dat zullen we uh, morgen overmorgen ook nog doen. Zegt u nog eens in een paar woorden waarom u nou vindt dat die missie zinvol is? Veiligheid daar, veiligheid hier. Je kan dat land niet aan zijn lot overlaten. Ik vind dat ook in moreel opzicht een, een hele moeilijke stap. Als je bedenkt wat we allemaal aan verantwoordelijkheid hebben genomen. Internationaal om dat land erbovenop te helpen. Maar het is ook heel direct een eigen belang voor alle andere landen in de wereld. En ook voor een land als Nederland. Omdat Afghanistan is, is een, ongeveer een, broeien, bron, een van van terrorisme. Wat via de Taliban en Pakistan ook de rest van de wereld bedreigt. Ja, Nou is die hoorzitting vanmorgen begonnen. U zat er ook bij en u hebt, bent iets eerder uitgelopen voor, uh, voor ons. En dat, uh, dat vinden we natuurlijk bijzonder prettig. Hoe gaat het tot nu toe, vindt u? Het gaat goed. Ik vond het bijzonder interessant om een aantal mensen uit Afghanistan zelf te spreken. Ik vond het ook heel belangrijk om, uh, dat was in de tweede ronde, om uh, een Duitse generaal te kunnen spreken die uh, in feite... Ja, voor een belangrijk deel ook verantwoordelijk is... voor de veiligheid van onze mensen in die uh, provincie Kunduz als we daar zitten. En we hebben ook over de Dus de, de dat is zeg maar de, de, de echt civiele kant... waar de Europese Unie over gaat, met uh, het hoofd kunnen spreken. Dus ik, ik vond het zeer uh, verhelderend. Dat was, dat was gelijk al even nieuws zo net. Dat hebben we ook gehoord in het nationaal in het journaal uh, Hero Brinkman met zijn medewerker uh, Jami, die, die Farsi spreekt... die uh, had de eerste kritiek op de vertaling daar. Die zei, er wordt niet precies gezegd wat er wordt gezegd. Ja, nou dat bleef een beetje onduidelijk. Uh, ik kan versie ook niet zo goed, dus ik kan daar geen, uh, geen oordeel over geven. Nee. En, en het andere punt was uh, dat, uh, dat het ging over een politiecommissaris... die uh, nou ja, mensenrechten schendingen achter zijn naam heeft staan... Uh, die er ook niet is om onduidelijke redenen. Tenminste, de, er wordt gezegd dat het logistiek niet mogelijk was om hem hier te krijgen. Uh, Brinkman suggereerde een beetje dat hij uh, expres een beetje achter de schermen wordt gehouden. Nou, wat ik begreep, en dat werd ook duidelijk uitgelegd... is dat Afghanistan heel erg hecht mensen daar aan een missie zoals deze vanuit Nederland. Aan het opleiden van, van agenten daar. En dat zij daar juist geprobeerd hebben zo, zo hoog een goed mogelijke delegatie samen te stellen. En de minister van Binnenlandse Zaken was daar. En dat is natuurlijk eigenlijk het, het hoogste gezag wat je kan, kan hebben. Dus dat is, heb ik begrepen, de belangrijkste overweging voor, voor deze delegatie. Ja, maar goed, zo'n politiecommissaris, die, waar, waar onze mensen er straks mee te maken krijgen... en als dat een discutabel figuur blijkt te zijn... Ja, nou laat ik het maar heel open zeggen. Er zijn natuurlijk meer figuren die in een oorlogsverleden uh, verhalen aan hun hebben kleven. En ik kan dat vanuit hier moeilijk beoordelen. Ik vind dat in de eerste plaats via het Afghaanse systeem, wat steeds beter begint te werken, uh, dat bekeken moet worden. En dat werkt ook. Er zat ook een, het hoofd van de onafhankelijke uh, Human Rights van de Mensenrechtencommissie die daar ook zich duidelijk over uitsprak. Ja, natuurlijk wordt heel goed in de gaten gehouden. Ook van onze kant, dus ook niet alleen maar vanuit de overheid... maar ook eh, onafhankelijk kritisch vanuit eh, zo'n commissie. Uh, of iemand deugt. Mm. En wat voor verhalen er gaan, hoe serieus die verhalen gaan. Dus wat we in ieder geval mogen verwachten als Nederland... als wij daarheen gaan, is dat de informatie die ons bereikt... en die anderen bereikt, dat die op de goede plek komt... dat daar naar gekeken wordt. En als er een serieus probleem is, ja, dan hoop ik wel dat er wordt opgetreden daar. Over informatie gesproken, de NOS kwam van het weekend nog weer... met dingen uit hun, hun Wikileaks-documenten... waaruit dan zou blijken dat het, uh, ja, dat het eigenlijk nutteloos is om daarheen te gaan... want het is daar corrupt... Uh, er wordt volop drugs gebruikt, analfabetisme. Uh, ze kunnen net een nummerbord lezen, uh, had geloof ik een Canadese ambassadeur geschreven. Ja, nou, u, u moet zich voorstellen dat een handvol jaar geleden... ongeveer hetzelfde werd gezegd over het leger, over de militairen daar in Afghanistan. Uh, en voor een deel is dat ook zo. Toen was dat zo voor een deel bij, bij militairen. En het is nu inderdaad voor een deel zo bij uh, agenten. Wat we de afgelopen van jaren hebben gezien in de militaire kant... Dus bij het leger, is dat er grote successen zijn geboekt. Ook met vallen en opstaan, maar grote successen zijn geboekt. Het leger groeit heel snel, maar wordt ook met de dag minder corrupt. Uh, dus meer geletterdheid. Het functioneert behoorlijk professioneel. En dat geeft mij in ieder geval hoop. Maar ik zeg er tegelijkertijd bij, de, de kinderschoenen... waar toen het Afghaanse leger in stond, dat zijn wel de kinderschoenen... waar nu een deel van de Afghaanse politie inderdaad nog in staat. Dat is absoluut waar. FNV, de bond maakt zich zorgen over, over politiefunctionarissen... die zeggen van in beginsel moeten die eigenlijk hun taak uitvoeren... gewoon op beveiligde locaties. Dat zou eigenlijk een, een garantie moeten zijn. Nou ja, daar begint het natuurlijk. Letterlijk, daar begint het. Omdat daar ook de, de, de cursussen vooral worden gegeven. Uh, in de stad of, of binnen de poort, zoals dat dan genoemd wordt. Dus daar zit ook wel het eerste accent. Maar... Daarna, en dat vind ik heel essentieel... worden de politieteams die gewoon in het veld gewoon hun werk doen... maar dan wel als beginnende agenten, worden begeleid. En daar zit natuurlijk een lastiger, maar minstens zo belangrijk deel van de training in. En daar zit ook vooral de gevaarlijke uh, kant. Mm. En, en, en dus, ja, goed, er is, er is heel veel kritiek natuurlijk. Maar vanmiddag een meneer die ook gehoord wordt door, door, door, door, de, door, door de Kamer... is Henke Solly, politiewetenschapper... van het Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken... verbonden aan de TU Twente. Hij zegt, ja eigenlijk is het nu zo dat we burgers opleiden... Uh, die, die straks misschien wel op ons gaan uh, schieten. Ja, dat vind ik cynisch. Ik geloof ook niet dat hij het op die manier zegt. Dat, tenminste wat ik gezien heb uh, van onderzoek, ook wat daar heeft plaatsgevonden... Uh, is dat uh, politietraining altijd lastig is. Want je kan niet in één keer, zoals wij hier uh, met elkaar omgaan... zoals wij hier onze politie laten functioneren, in één keer daar neerzetten. Je moet dat juist in samenspraak doen met mensen daar. Politiewerk in Afghanistan nee. is voorlopig ook echt anders dan... Natuurlijk, dan politiewerk hier in Nederland. Ja. Dus ja, al dat soort verschillen moet je goed realiseren. En ik heb de indruk dat door de, de, de gecombineerde aanpak. die hier nu plaatsvindt. dus in, in samenwerking met de Afghanen, in samenwerking met militair en politie. Uh, dat dat een goede mix is is om daar effectief te zijn. Ja. En, dan, en dan Willem van der Put, directeur van Healthnet PTO. Dat is uh, ook een club die ja veel uh, actief is in, in, in Afghanistan. Um, hij zegt in de afgelopen jaren is de internationale aanwezigheid... niet geslaagd uh, um, om het, zeg maar, de veiligheid daar te verhogen van Afghaanse burgers. Dus waarom gaan we daar maar steeds mee door, zegt hij. En um, ook hij komt weer met dat punt van dat je nu politiemensen gaat trainen... die eigenlijk in dienst zijn van ja, warlords, noem het maar. Uh, dat zijn gewoon misdadigers en je traint als het ware oorlogsmisdadigers. Zegt hij. Even Dat eerste punt. Uh, we hebben natuurlijk als hele wereldgemeenschap, als Verenigde Naties, besloten, en daar was ik het ook mee eens, daar zijn we het ook mee eens als Nederland, dat we iets moeten doen. Dat we Afghanistan niet aan hun lot kunnen overlaten en dat we bovendien daar zelf ook allemaal gevaar bij lopen. Die verantwoordelijkheid hebben wij op ons genomen. Tegelijkertijd ben ik het er ook mee eens als mensen zeggen, ja, het is de bekende processie van Echternacht. Het is twee stappen naar voren, uh, maar mm. dan ook weer een stap terug. Het gaat wat dat betreft met vallen en opstaan. De vooruitgang is over het algemeen natuurlijk uh, echt groot. Dat werd ook vandaag net weer betoogd uh, door Afghanen. Ook door die uh, mevrouw, die voorzitter is van die onafhankelijke Mensenrechtencommissie. Als je de situatie nu vergelijkt met tien jaar geleden voor vrouwen, voor de onderwijs, gezondheid, infrastructuur, is het ongelooflijk. Uh, dus daar moeten we hoop uit putten. Maar ik ontken niet dat er ook uh, weer, weer teleurstellingen tegenvallers zijn. Eén mm. um, ding is duidelijk. Het gaat zeker niet voor de populariteitsprijs. Want ik kijk met een schuine oog even naar onze uh, site. En uh, vorige keer toen u er was. Volgens mij was het toen ook al zo. Dat dat, dat bijna drie kwart uh, in ieder geval tegen was. Tegen de missie. Uh, maar goed, die verhalen, verhalen hebt u vast zelf ook al gehoord. Vanuit uh, de samenleving. Dat is natuurlijk een vraag die eraan gekoppeld wordt. Hè. We moeten allemaal bezuinigen. En waarom moeten we dan zoveel geld nu in zo'n Afghanistan missie steken? Dat is wat veel mensen toch... Waar, waar veel mensen op reageren. Ja, dat is ook een moeilijke afweging. En dat mag bijvoorbeeld ook niet voor de VVD ook niet ten koste gaan van, van veiligheid hier direct. Hè. Gewoon onze eigen inzet voor politie. Um, dat is ook een belangrijk punt. Ik, ik begrijp die vraag heel goed. Dat geldt natuurlijk voor andere landen die iets doen ook. Uh, heel veel landen doen hier mee. Ook landen die een stuk armer zijn dan Nederland. Of het een stuk moeilijker hebben door de crisis. Alle NAVO-landen, maar ook nog veel landen buiten de NAVO. En... Wij hebben eerst in Kan een beetje boven onze maat bijgedragen. Dat vond ik ook. Dat moest dus ook stoppen. Maar dit zou een relatief bescheiden bijdrage zijn... als je kijkt naar een aantal andere landen die het minstens moeilijk hebben... die meer gaan doen. Dan, je, ja, dan mag dat toch ook weer niet genoeg reden zijn... om te zeggen, laat anderen het lekker opknappen. Maar nou ja, wel voor heel veel miljoenen. Ja, maar dat geldt dus voor die andere landen ook. Ik vind dat je in die zin wel je verantwoordelijkheid mag nemen... maar niet boven je stand nee. in moeilijke tijd. En dat hebben we in Oeriskan wel gedaan. Maar dat is dit in ieder geval niet. Nee. Blijft u meeluisteren, want we gaan naar, naar onze bellers toe. Uh, 1761 keer nu al gestemd op de site in ieder geval. 22% is het eens met de stelling, 78% oneens. En de stelling is... de politietrainingsmissie naar Afghanistan is zinvol. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met nou, het is dus um, geen goede actie... En ik hoor nu net meneer Nicolai en die bevestigt wat ik denk. Want? Want hij zegt bijvoorbeeld van uh, met het leger gaat het nu een stuk beter. Ja, maar het meisje Sahar kan gewoon na al die jaren nog steeds... Hè, maar de scholing is beter voor de meisjes. Hè, maar dat meisje kan gewoon nog steeds niet terug naar Afghanistan. Dus dat is niet waar. Hij heeft het ook over um, de, dat wij dus vooral moeten zorgen... dat we ook hier de mensen voldoende hulp kunnen bieden. Nou, de mensen die teruggekomen zijn... en nabestaanden van mensen die overleden zijn daar... die krijgen mondjesmaat hulp. En het is hakken en, en echt uh, zoeken naar de mogelijkheden. Dus dat is niet goed. Daar kan, kan dan kennelijk ook niet meer over worden. En vruchtbaar samenwerken met corrupte regimes. Ja, dat schiet niet op, hè? Dat is in andere landen ook hartstikke bewezen inmiddels. Dus, Kortom, u bent niet voor... Uh, nou, nee. <laughs> nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja? Zeg hem maar. Met Fransien Bakken en Zuid-Zeist. Ik vind dat we moeten gaan, ondanks alle bezwaren. Hoor. Want we kunnen de Afghanen, die Afghanen die het beste met hun land voor hebben, die zijn er zeker niet in de kou laten staan, vind ik. En ik geloof niet dat al die opgeleide mensen zullen overlopen naar de Taliban. Zoals uh, wordt verondersteld nee, en nee. allerlei spookverhalen. Het zal ongetwijfeld van alles misgaan. Maar ik vind dat we moeten gaan. Ja, dank u wel. al goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Fred van der Laag. Ik ben tegen deze opzet van opleiden en trainen. Je moet studenten, aspiranten in een rustige en gestructureerde werkomgeving opleiden. Het is beter wanneer 25 aspiranten, politieagenten naar Nederland worden gehaald mm -hmm. en vervolgens na zes maanden in, in Afghanistan worden opgevangen door hun begeleiders. En dat zijn politieagenten en mensen van de militaire politie. Ja. Dit is werkelijk een fluttenopleiding. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo, zeg maar. Hallo. Hallo. Ja, ik ben daar zelf dus uh, geweest. En, uh, nou goed, ik had net al aangegeven bij de regie... dat het, uh, dat het gewoon niet zo slim is om weg uh, te gaan. Maar u bent daar geweest als politietrainer? Ja, dat is correct. Uh, ik... Uh, ik heb ze daar inderdaad opgemaakt. En wat je ziet is dat ze. Uh, ja, hoe moet je zeggen? Dat ze corrupt zijn. De helft uh, is eigenlijk al van de Taliban voordat we ze gaan opleiden. Dat blijkt ook als ze op de foto worden genomen. Dat willen ze niet. Maar, maar, maar u valt af en toe weg. Dat willen ze niet op de foto worden genomen? Nee, nee. Ze, ze worden op de foto genomen om, in het begin van de training. Om, uh, ja, om, om uh, een plaatje te hebben voor de, voor de opleiding. Ja. En uh, dan willen ze dus niet op de foto. En dat betekent dus vaak ook dat ze bij de Taliban zitten. Ja. Dus uh, zou, me lijk, zou me gelijk een reden lijken om dan met zo iemand niet verder te gaan. Dat, uh, dat klopt, alleen uh, dat, dat kan je op dat moment nog niet bewijzen. Alleen later blijkt vaak dat ze dus niet meer terugkomen. Uh, of dat ze zijn bedreigd, uh, hun familie wordt bedreigd... Nou, dan, dan is het vaak al zover dat ze van de Taliban worden ja. of zijn. We hoorden, we hoorden van het weekend, die, die NOS uh, die heeft die documenten van Wikileaks... Hè, waarin dan al die, die, die ambassadeberichten heen en weer gestuurd zijn. Dan gaat het ook over die situatie daar in Kunduz. En dan zeggen de mensen, nou iedereen is daar aan de drugs. Uh, tenminste, die agenten ook, uh, ze, zijn, ze kunnen niet lezen of schrijven. Uh, oh. En het is een en al corruptie. Is, is dat ook wat u herkent? Ja, want uh, ze gebruiken daar allemaal van, die, uh, van het afval van uh, marihuana. Uh, dat is een soort van, het zijn potjes met spullen erin, dat, dat nemen ze in. Uh, dat gebruiken ze bijna allemaal, maar dat doen heel veel afghanen. Uh, en, en het uh, ja, corrupt, dat is ook uh, heel vaak wat er gebeurt. Dat ze overdag hebben ze een politie pakken, aan de s'avonds zijn ze van de Taliban. Ja, ja. En, en hebben dan wel de, de training gehad van, van, uh, van uh, ons, ons, ons uh, vanuit het westen, zeg maar. Ja, en in het begin kunnen ze dus niet schieten. Hè? En dan moet je ze ook leren om uh, daadwerkelijk ook goed uh, te richten. En uh, als het eenmaal gelukt is, dan kunnen ze redelijk schieten. Hmm. Werkt u nog steeds bij de politie eigenlijk, of niet? Uh, nou, ja, zoiets. Ja. Ja. Maar, maar u zou daar niet weer heen gaan? Uh, dat zou ik uh, niet willen. Nee, maar... want uh, ik, ik ben bang dat... Want er zijn toen, er zat ook al een aantal militairen omgekomen. En er zijn in totaal 22 omgekomen. Ik denk dat dat aardig uh, zonde is geweest ja. voor wat, wat we daar bereikt hebben. En uh, vaak zie je toch dat wat, wat er opgebouwd wordt... dat dat heel snel weer afgebroken wordt. Ja. Uh, mooi dat u even belde. Dank u wel. En een goede reis. Want uh, zo te horen zit hij in de auto. Stand.nl, goedemiddag. Deze meneer goedemiddag? heeft hem stilgezet. Oh, mevrouw, u hebt hem stilgezet, de auto, zo te horen. Ja, ik heb hem stilgezet. Goedemiddag, met Irene van Rijswijk. Zeg het maar. Uh, ik heb een politiek compromis als voorstel... En dat is dat de missie wel doorgaat, maar dat we de uh, politieagenten die getraind moeten worden naar Nederland halen. Dat heeft volgens mij drie grote voordelen. Het eerste voordeel is dat je als je de vorige sprekers hoort, gelijk kunt kijken, het kaf van het koren kunt scheiden. Mm -hmm. Kunt zien wie er echt trainbaar is en wie niet. Uh, voor onze mensen is het veilig, uh, want ze kunnen het hier vanuit Nederland doen. En het is een stuk goedkoper. En ik denk dat dat een missie is waarbij je uh, politiek gezien, uh, minister Vragen, kan het opgeven of zeggen wij blijven onze bijdrage... Het is een stuk goedkoper en we kunnen dat in eigen beheer doen... en niet onder leiding van de Duitsers. We gaan het zo meteen het compromis gaan we voorleggen aan Adson Nicolai. Dus kijken wat, hoe hij reageert. Dank voor het bellen, u mag weer verder rijden. Oké, dank je wel. Dag. goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Van Dijk. Ik denk dat welke argumenten die je ook neemt... dat bepaalde politici, ook als de heer Nicolai... vanuit een luxe stoel in Den Haag, toch niet te vermeurven zijn. Zij weten zelf heel goed dat het een stuk enorme zelfoverschatting van Nederland zou zijn... als wij daar een doorslaggevende rol in kunnen vervullen. Het is alleen maar een symbolisch iets. En ik vind dat er geen mens mensenlevens op het spel moeten worden gezet... dat er niet dit soort levensgevaarlijke risico's moeten worden genomen... voor een symbolisch iets. Want zelfs de, de, de niet-Talibaan en de beste krachten in Afghanistan... die zijn nog door en door corrupt en het wordt allemaal niks daar. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met mij Dag. Nou allereerst vind ik dat die meneer voor mij de spijker op zijn kop heeft geslagen. Maar ik wil er nog iets bij zeggen. Want stel je ervoor dat die missie lukt. En dat er alles gelukt. En dat die hele Taliban wordt vernietigd. Wat krijg je dan? Dan krijg je toch nog een sarjaar. En er is er misschien wel een verschil tussen een extreme saria... en een minder extreme, maar zelfs een milde saria... en dat weet iedereen, is een onmenselijk systeem. En daar hebben wij dan ook aan meegewerkt. Wij moeten weg uit die rotzooi en laten jongens... maar hier in Nederland de politieagenten trainen... om in de oude wijk en in de andere wijken een beetje oorde op de te stellen. Ja. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, Vanke van Nenswergen. Nou, ik ben het met alle voorgaande eens, behalve de mevrouw die voor was... Um, een aantal politieagenten uit uh, Afghanistan, die wel kunnen lezen en schrijven en hopelijk betrouwbaar zijn, hier opleiden met een videoband met instructies terug. Heb, hebben ze af... videorecorders, uh, denkt u? Het wordt namelijk weer verkocht als een soort opbouwmissie. Ja. En het is, ik ben het eens met Max Pan gisteren in Buitenhof. Die politici met hun politieke verantwoordelijkheid. Het is als een, een paling in een emmer groene zeep. En, enzovoort, enzovoort. En snot, zei hij volgens mij ook snot, nog. Precies. Ja. Ja. Ze uh, glibberen. Ja. En, want het gaat om aanzitten in um, het uh, Noord-Atlantisch um, uh, G20. Ja, ja precies. Oké, okay, dat, dat is de agenda erachter zit. Ja. Dank voor het bellen, mevrouw. Het ga meer op Europa. Gericht zijn ja. onze regering. Goed, dank voor het bellen. Uh, zeggen we tegen iedereen weer, trouwens. Ik ga snel terug naar Adson Nicolai, ...want die wil misschien nog wel even een broodje eten voordat de hoorzitting weer verder gaat uh, straks. Dat tent van u. <laughs> ja, daar hadden overal rekening mee. Even naar dat compromis, zoals die mevrouw dat noemde. Hè, uh, gewoon die mensen naar hier halen. Eerst daar selecteren van, Nou, oké, okay, die is oké. Okay, die halen we naar hier, krijgen een goede opleiding. En dan stuur je ze weer terug. Is goedkoper, het is veiliger en je kan het kaf van het koren scheiden. Ja, maar het, is, het zal minder effectief zijn. Uh, wat ik net voor je eraan te geven, je hebt een korte. Cursus, dat is zes weken die een soort standaard eh, training om eh, bazaal agent te kunnen worden. Maar je hebt daarna, en dat vind ik minstens zo belangrijk, is die, die begeleiding in het veld. En daar leer je het in de praktijk. En dat is natuurlijk precies het probleem. En die praktijk heb je hier niet. Want je moet je voorstellen, het zijn agenten. Dus ze zijn geen militairen. Ze gaan niet offensief eh, militaire acties ondernemen. Dat is, is, is verboden en afgesproken. Maar tegelijkertijd is de situatie daar natuurlijk onvergelijkbaar met wat dan ook in Nederland, namelijk gewoon bijna op de rand van de burgeroorlog. Dus als je dat wil trainen, als je wil trainen wat er gebeurt als er een auto op een kruispunt afkomt waar je niet alleen op de snelheid let, maar op let of er niet iets verdachts met die auto aan de hand is en dat je burgers daarvoor moet beschermen, dan moet je dat ter plekke ook kunnen doen. Ja. Ja, dus, dus het moet daar echt in de praktijk gebeuren. Uh, een mevrouw zei van, uh, ja, Sahar, die mag niet terug. Uh, die kan daaruit uit Afghanistan oorspronkelijk. Dus zo veilig is het nog helemaal niet. Nee, maar dat is ook precies waarom we heen moeten. Nee, het is natuurlijk nog niet veilig. En ook de provincie waar we heen gaan, moeten we ook niet rooskleurig voorstellen. Dat is veel veiliger dan in het zuiden waar we gezeten hebben. In Oerskan, echt een stuk veiliger. Maar uh, veilig is het niet. En dat geldt ook voor bijna het hele land. Ja, daarom gaan we erheen. Omdat het nog steeds geen stabiel land oh. is. En ik, misschien wil ik daar ook nog iets over zeggen. heel veel mensen zeggen, ja, laten we nou eens een beetje op Nederland en op Europa concentreren... Maar we hebben natuurlijk gezien dat er heel concreet aanslagen... in Madrid, in Londen, uh, in andere West-Europese landen plaatsvinden... die heel direct zijn terug te leiden op Taliban en op terrorisme... wat wordt getraind en wat zijn oorsprong vindt in Afghanistan... en ja. soms ook in Pakistan. U hoort, de, de, de bellers, dat is één uh, uh, aspect natuurlijk. En dan, ik zal zo de percentage nog een keer noemen... maar dat, dat weet u zelf ook wel, dat er is de, de handen komen er niet echt voor op elkaar. Uh, u moet uh, als coalitiepartijen de, ja, de, de, de, de collega's van de oppositie zo ver zien te krijgen... Groen D66 en ChristenUnie. Uh, waar denkt u dat er nog iets aan dat, aan dat voorstel veranderd moet worden om dat zover te krijgen? Nou, dat zou ik niet weten. Dat, dat zou u dan aan de partij moeten vragen die dat zou willen. Ik, ik hoor dat ook niet zo erg hoor. Het is meer de algemene skepsis: hoeveel uh, effect zal het hebben? Uh, die ik hoor bij andere partijen, trouwens ook in mijn eigen partij... ik denk in de hele Nederlandse bevolking, Van, ja, het is wel belangrijk om iets te doen. Je kan ze ook niet zomaar in de steek laten, je kan het ook niet zomaar aan anderen overlaten. Maar hoe effectief is het en hoe snel zijn de Afghanen nou in staat om het zelf te doen? die twijfel, daar heb ik, heb ik ook begrip voor. En uh, ik hoop dat deze regering en de partijen die hiervoor zijn... de andere partijen in de Kamer, maar ook de mensen in het land kunnen overtuigen... dat het alternatief om weg te ja. gaan en ze echt gewoon in de gaat laten ja. kopen voor hen en voor ons een heel groot risico is. Dan is er nog een hoop te doen, want uh, ik ga die presentatie noemen. Ik wens u vast een uh, goede hoorzitting verder. En, ja, en uh, smakelijk eten ook. Uh, dank voor de bijdrage aan uh, Stam.nl. Adso Nicolai, Tweede Kamerlid voor de VVD. Gaat terug zometeen naar die hoorzitting. De politietrainingsmissie naar Afghanistan is zinvol. Eens 22 oneens 78. <coughs> Door bijna 2000 mensen is er gestemd. Thijs van der Brink is hier voor Dit is de Dag. Ja, Wij gaan zometeen nog even verder over Afghanistan met Tim Bremmers. Hij is politie-expert, is daar ook geweest een aantal jaren geleden. Dus die kan ons precies vertellen hoe de politie daar functioneert... En Jorrit Kamminga, dat is ook een deskundige. En zij gaan in gesprek ook over uh, onze missie daar. Verder is Mirjam Pol te gast. Dat is een motorrijdster. En zij is uh, tweede geworden in de Dakar Rally. Dat vonden wij al spannend. Ja, kijk aan. Sowieso. Ma Dakar Rally, motorrijden. Ja. Vrouw, het Nederlands. Leren pak ook, waarschijnlijk. En uh, goed, dat zometeen Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer NCRV. Elke werkdag van 8 tot half negen, twee dingen. Margreet Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag.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 Ticketcenter.nl, Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl. Help, roept Fiet. Laat me met rust. Maar de wind is blind en duwt Fiet naar de rand van de sloot. Bloep, haal diep adem, bloep, roept een snoek. En zwem, want onder water... Waait het niet. Maar Fiet wil niet zwemmen. Fiet wil rennen. Doe als Sander de Bisonje. Lees kinderen voor. En doe dat niet alleen tijdens de nationale voorleesdagen, maar zo vaak je kunt. Leuke boeken genoeg in boekhandel en bibliotheek. Nog een keer. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je... om de radio even op een andere zender te zetten. Ga maar naar een andere zender. Doe maar. En... Gelukt? Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radioreclame. Je hoort dat het werkt. Ga naar het Radioadviesbureau voor alle voordelen van radioreclame.